Dür. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil van de hondenbelasting af. Dat meldt RTL Nieuws. Daar hebben ze een rondje langs de partijen gedaan. En de meeste Kamerleden vinden de belasting oneerlijk. Er zijn gemeenten waar je niks betaalt. Er zijn gemeenten zoals Groningen met partijen ruim 130 euro. We hebben geen kattenbelasting, we hebben geen goudvissenbelasting. Of je nu een chihuahua of een rotweiler hebt, dat maakt ook niet uit voor het bedrag. Dus het is gewoon een hele bijzondere belasting en op termijn willen we daarvan af. Ze zeggen dat de hondenbelasting vooral is bedoeld om de krijgen. Gemeente... Te spekken. De Tweede Kamer praat vanmiddag over een voorstel om de BLAF-tax af te schaffen. De overheid heeft een flinke impact op de CO2-uitstoot. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. We zagen dat uh, 20% van de, van de klimaatvoetafdruk van Nederland... eigenlijk wordt bepaald door de inkoop door de overheid. En dat zit dan in het gebruik van bijvoorbeeld auto's, computers en grondstoffen... voor de aanleg van wegen. Voor het eerst in 20 jaar neemt kinderarbeid weer toe, zegt UNICEF... Wereldwijd zijn het zo'n 160 miljoen kinderen, 8 miljoen meer dan 4 jaar geleden. De meeste kinderen die zwaar werk doen, wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Ze moeten bijvoorbeeld duiken naar goud in een grot met water of werken op het land. En een non in Amerika was toch niet zo braaf als werd gedacht. Ze bleek jarenlang geld te hebben gestolen van een school waar ze als directeur werkte... Niet iets wat je bij een non verwacht, vindt justitie in Californië. You wouldn't think someone like that. You don't think someone, a nun, would do like that. De non stopt het geld in haar eigen zak om haar gokverslaving te kunnen betalen. But uh, yeah, a little that someone would do that to the uh, to the people and the, kids at the school. Het gaat om bijna 700.000 euro. Ze heeft bekend en kan een celstraf krijgen van maximaal 40 jaar. Het weer stapelwolkies, maar vooral zon. 22 graden langs de kust en in de rest van het land nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N247 hoorn richting Amsterdam... ...staat Vierde tussen Mannekendam en Broek in Waterland 2 kilometer... ...met maximaal 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 op dit moment jij bent zo veel sterker dan je re You're so that sex you believe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 Dancing like in a Dolce Vita Nobody else than you Zetje. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomritz. Zomritz. Ah, c'est le vent qui frôle, ça m'a sur mon épaule. Le vide est dans ma tête, pas la moindre cachette, c'est l'hupe qui décline. I do what I Make the world go round en zomerhit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 van zo voort Like You know we never stop, we never rest, yo yeah. yeah, yeah. The bag of bees are keep it pokey fresh, yo yeah. yeah, yeah. And we won't stop until we get ya Until we get ya, say yeah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 A dançar E en sua menina mais linda die coragem E comecei a falar Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te een Ai, ai, se eu te een Delícia Delícia Assim você me mata te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai. Eu quero vir só vocês agora Nossa Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein, ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Que delícia, hein Ai, se eu te pego I'm no,